Vorig jaar maakte de Nederlandse filmmaker Ramon Gieling een documentaire over de invloed die Kanto Ostinato op luisteraars heeft gehad. Simeon ten Holt is 89 jaar geworden.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 De partij van regeringsleider MAS blijft wel de grootste partij. Mogelijk kan MAS samenwerken met de ERC, die volgens de eerste prognose de tweede partij wordt in de Spaanse regio. Ook ERC wil dat Catalonië zich afscheidt van Spanje. De Egyptische president Morsi spreekt morgen met leden van de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Egypte.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 Na de melding om een uur of vier vanmiddag van het Britse koopvaardijschip waarop de mannen werkten, is ten noorden van Terschelling uren naar de mannen gezocht. Voor vandaag is de zoektocht gestaakt. Morgen wordt besloten of er opnieuw wordt gezocht. In de Haagse Spoorwijk is vanavond een stille tocht gehouden voor de 17-jarige jongen die gistermorgen op station Hollands Spoor door een agent werd doodgeschoten.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 In het noorden komen nog een paar buien voor, de wind neemt geleidelijk af. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 8 en 5 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt een graad of 10. Dinsdag en woensdag is het overwegend bewolkt en vallen vooral aan de kust enkele buien. Het wordt geleidelijk kouder. In de loop van de week neemt de kans op nachtvorst toe. Dit was het NOS-journaal. Slimme ondernemers.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Kees Grimberg. Tante Harney was een lieve, zwaaiende televisiemevrouw achter glas. Wij kinderen, verzameld rond het enige televisietoestel in onze Haagse straat... vermoeden dat Tante Harney nadat zij dappere dodo had afgekondigd... ook ons geestdriftige terugzwaaien kon zien. Maar helemaal zeker waren we niet over deze magische kant van de beeldbuis. Ziet tante Harnie ons wel of ziet ze ons niet? De magie van televisie van vroeger. In een jeugdsentimentele bui verlang ik er vaak naar terug. Ja, goedenavond, we houden de magie van televisie in de rest van deze uitzending vast. Want hoe slaagde Mies Bouwman er op een ander magisch televisiemoment... 26 november 1962 in mijn kinderhart te raken? Ik ga het Mies straks zelf vragen. En welke magische krachten komen er deze week... tijdens de wereldwijde actie Why Poverty? Hoezo armoede? los. Ik onderzoek het aan de hand van de armste gemeente van Nederland. Pekela in Oost-Groningen. En de armoede van Griekenland behandel ik aan het begin van dit oog. En aan het eind staan we stil bij het overlijden van componist Simeon ten Holt. Componist van een van de meest magische werken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. De Canto Ostinato. Pianist Polo de Haas speelde het stuk vaak. En hij vertelt er tegen twaalf uur over. En natuurlijk ook over zijn vriend Simeon ten Holt. Maar voor dit alles uit, het nieuws van vandaag. Zondag 25 november. De Catalanen kozen een nieuw regionaal parlement. De verkiezingen gingen vooral over de vraag of Catalonië bij Spanje hoort of zich moet afscheiden. De Catalaanse premier beloofde een referendum over die vraag. als zijn partij een meerderheid zou halen. Correspondent Jessica van Spengen in Barcelona, goedenavond. Goedenavond. Heeft premier Mas de absolute meerderheid gehaald? Nee, uh, dat heeft hij zeker niet. En uh, hij heeft zelfs verloren. Uh, hij staat nu uh, op 50 uh, zetels en dat is een stuk minder dan hij uh, eerder had. Dus hij is zelfs een klein beetje afgestraft. Um, nou, hij liet natuurlijk de afgelopen weken uh, in ieder geval dat hij de onafhankelijkheid uh, hier uh, uh, wil uitroepen als hij, uh, als hij de absolute uh, meerderheid zou halen. Ja, in zijn eentje nu met zijn eigen partij kan hij dat niet. Uh, hij zal dan uh, dat wel kunnen doen als hij gaat samenwerken met andere partijen... Ja. die wat meer naar de linkerkant zijn. Dus dat wordt heel interessant. Wordt heel interessant. Het ziet er dus naar nou uit dat premier Mas in Catalonië uh, verliest. Wat betekent dit nu voor het streven naar onafhankelijkheid in Catalonië? Zal dat doorgaan zal dat een uh, slag oplopen vandaag? ja, Arthur Mas heeft net aangegeven, heeft net zijn partij hier toegesproken, gezegd dat de partij, maar ook het land Catalonië even wat reflectietijd nodig heeft. Ja, daarna wordt het de vraag wat hij gaat doen of dat hij inderdaad gaat samenwerken met andere partijen. Want dat de kiezer hier heeft gekozen voor de onafhankelijkheid, dat is in ieder geval iets dat zeker is, want de partijen die daarvoor staan, die hebben met z'n allen in ieder geval wel gewonnen. Goed, dus het, uh, we gaan dat afwachten de komende tijd of die onafhankelijkheidsstrijd in uh, Catalonië doorgaat. Dankjewel, Jessica van Sprengen. Je ziet hoe vaak is de windkracht 10? Dat gebeurt er bijna nooit. Heerlijk. Je moet, al, je moet er alleen niet in kijken, want anders uh, ja, word je straalt. Dit is mooi weer, echt lekker Hollands weer. Goed windje. Genieten gewoon. Maar niet zonder gevaar. Metershoge golven beukten op de Zuiderpier in IJmuiden. Ik zie het water en de verte eroverheen gaan. Uh, er houdt gewoon geen mens, blijft op, die, op de benen met dit, uh, met dit soort omstandigheden. Dus sloot de reddingsbrigade de pier af. Op een gegeven moment is het gewoon niet veilig meer voor mensen... want ze kunnen de, de natuurkrachten niet weerstaan. En die natuurkrachten die kosten waarschijnlijk twee bemanningsleden... van een Brits vrachtschip het leven... Ze sloegen ten noorden van Terschelling overboord. Na uren zoeken is een van de lichamen geborgen door de kustwacht. Die had eerder op de Noordzee al twee Nederlandse zeilers van hun boot gehaald. Die hadden motorproblemen. Ook toen natuurlijk een, een dikke negen op zee met golven 6 tot 8 meter. En uh, ze konden geen zeilen hijsen met dit weer. En zij vroegen ook om uh, van het schip afgehaald te worden. Dezelfde storm met flinke regenbuien trof het zuidwesten van Groot-Brittannië. In Devon en Cornwall liepen honderden huizen onder. Het zoontje van deze Brit werd vanmorgen vroeg wakker met water in zijn slaapkamer... waarna de brandweer het gezin snel evacueerde met een boot. Last night, basically his house got very, very flooded. So, and little Zakia was woken up at o'clock in the morning with water in his bedroom. So, so we had to, we had to be evacuated by the fire brigade in a boat. In het Belgische Bree, net over de grens bij Weert, gebeurde rond die tijd een zwaar verkeersongeluk. Ja, we zitten met één dodelijk slachtoffer. Eén slachtoffer is in kritieke toestand en drie anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk waren een Belgische en een Nederlandse auto betrokken. Ze reden met hoge snelheid rechtdoor op een rotonde, vermoedelijk tijdens een straatrace. Iedereen kan zien uh, dat dit niet aan 70 per uur gegaan is. Maar nogmaals, een, deskundige, een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse geweest. En wij wachten op zijn bevindingen. De schulden van Griekenland. Die kunnen maar beter worden kwijtgescholden... dat zei directeur Teulings van het Centraal Planbureau in Buitenhof. Het land zit zo diep in de schulden... dat die volgens hem toch nooit kunnen worden afgelost. Het bekende gezegde is... als de bank een vordering van 1000 euro op je heeft... dan heb jij een probleem. Als de bank een vordering van 10 miljoen op je heeft... dan heeft de bank een probleem. Want die krijgt dat geld nooit meer terug. Niet kwijtschelden is geen optie, zegt Teulings. Je krijgt er niet meer geld mee terug. Zolang wij niet een structurele oplossing voor Griekenland hebben... zal er in dat land niet geïnvesteerd worden. Dus gaat die economie alleen maar omlaag. En dus is de kans om het terug te betalen alleen maar kleiner geworden. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan gaan we naar de gebruikelijke krant van morgen... gelezen door Martijn Nijhuis en ook een beetje door mij... in de plaats van John Jansen van Galen, Martijn. Ja, het gaat bijvoorbeeld over de Nederlandse natuurclubs in de kranten morgen. Die moeten op regionaal niveau gaan samenwerken in één organisatie. Dat staat in een plan dat is bedacht door Guido van Voerkom, de directeur van de ANWB. Hij presenteert dat plan morgen op een congres van natuurmonumenten. Meldt Dagblad Trouw. Het idee is om eerst staatsbosbeheer en natuurmonumenten samen te voegen. Daarna kunnen ook andere organisaties meedoen. Zo kan veel geld worden bespaard. De kosten in de totale groene sector zijn nu nog 400 miljoen euro per jaar. Dat komt door een forse overhead. Als de branche anders wordt georganiseerd, meer samenwerkt en taken deelt... dan zouden 1500 voltijds arbeidsplaatsen kunnen worden geschrapt. Steeds meer Nederlanders die een knie- of heupoperatie moeten ondergaan... kiezen voor een Spaans ziekenhuis, schrijft het AD. Dit jaar waren het er zo'n 750, dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Ja, het is ook niet zo gek dat uh, die heup- en kniearrangementen populair zijn. De verzekering dekt de meeste kosten. De verzekerder moet alleen de vlucht betalen... en eventueel een tegemoetkoming in de kosten als een partner meegaat. Feitelijk zit je dus op kosten van de verzekering van het zonnetje te genieten... bijvoorbeeld in Benidorm. Tussendoor wordt je geopereerd en begeleid door Nederlands sprekend personeel. En het mooie is, de verzekeraar is relatief goedkoop uit... Want de personeelskosten in Spanje liggen lager. In de gemeente Emmen maken ze zich grote zorgen over de thuiszorg. In het regeerakkoord staat dat het grootste deel van het budget wordt geschrapt. Maar de mensen die de hulp nodig hebben, blijven natuurlijk gewoon bestaan. Zegt een wethouder in het Nederlands Dagblad. De hulp is straks alleen nog bedoeld voor mensen die het echt niet kunnen betalen. Maar de, meest hul, met de meeste hulpbehoevenden konden die zorg al niet betalen. Volgens de wethouder komt straks 70 procent van de huidige gebruikers... nog altijd een aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. En voor die grote groep is nog maar 25 procent van het huidige budget over. Op de site van de Volkskrant staat morgen een oproep van bekende kickboksers. Ze willen dat hun sport wordt gezuiverd van criminele figuren... en van agressie en geweld. Volgens hen wordt kickboksen steeds meer gezien als een tweede rang sport. Door de asociale figuren die op die kickboksschala's afkomen... en natuurlijk door de moord bij het jeugdkickboksschala in zijn Volgens de ondertekenaars is kickboksen nooit het niveau ontstegen... van groezelige clubjes en bondjes waarop nauwelijks controle was. Er moet... Eén gemeenschappelijke sportbond komen, vinden ze. En alcohol en drugs bij de gala's moeten worden verboden... net als agressieve symbolen en kleding. Ze willen ook dat er een eind komt aan de sponsoring van kickboxers... door koffieshops en door andere, mogelijk, criminele bedrijven. In Spits staat morgen slecht nieuws voor huizenbezitters. De kans op schade aan een huis is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld... zegt het Verbond voor Verzekeraars. Het komt onder meer doordat er steeds vaker wordt ingebroken... 1 op de 100 huishoudens met een opstalverzekering... diende vorig jaar een schadeclaim in na een inbraak. Maar ontstaat ook steeds vaker schade aan huizen door regen. Volgens de verzekeraars is de schade deels de schuld van de huiseigenaren zelf. Mensen bezuinigen immers op onderhoud. Je weet af en toe niet wat je ziet, zegt een expert. Die heeft het over compleet verrotte daken... die het bij de eerste de beste bijbegeven. Maar het komt ook door de verandering in het klimaat... Er valt tegenwoordig vaker heel veel regen in korte tijd. En dat kunnen huizen minder goed verdragen dan, zoals Spitsen omschrijft, de ouderwetse ellenlange zijkbuien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Full of Lead van Paolo Nutini, een, een schot. Met de naam Nutini, singer-songwriter uh, van zijn album Sunny Side Up. De roep dat schulden van Griekenland moeten worden kwijtgescholden, wordt sterker. Vandaag voegde zich dus CPB-directeur Koen Teulings in het rijtje Pleiters voor kwijtschelding. En dat aan de vooravond van nieuwe gesprekken van de Eurolanden in Brussel. Ik praat erover met journalist Bruno Tassago in uh, Athene... en Leon Cornelis, hoofdeconoom van, van Robeco. Bruno Tassago, goedenavond. Goedenavond. Putten de Grieken hoop uit deze berichten en deze pleidooien voor kwijtschelding? Uh, ja, absoluut. Het is, een, uh, het is een centraal thema in de berichtgeving hier. Uh, het is iets wat hen nu een beetje hoop geeft van... misschien krijgen we ademruimte op dit, uh, met, met, met dit bericht, met uh, deze kwijtschelding. Want uh, zelfs al krijgen we nu de nieuwe schijf van de noodlening uitbetaald... dan ziet het er toch naar uit dat we weer verder gaan strompelen... tot er een volgende schijf komt, en zo verder en zo verder. Dus uh, ja, het is, het is absoluut wel een, een belangrijk uh, gegeven hier. Ja, maar ze worden dan heen en weer gegooid bijna tussen hoop en vrees, teleurstellingen. Want vorige week waren er weer besprekingen die juist mislukten. En toen was er natuurlijk weer veel teleurstelling in het land. En woede. Ja, inderdaad. Ook want de Grieken hadden toen gezegd... Oké, okay, wij hebben gedaan wat van ons werd verwacht. We hebben een nieuw besparingspakket door het parlement geloodst. Nieuwe structurele hervormingen die in de stijger staan. En uh, wij verwachten daar nu een geste van de Europese Unie. En die kwam er niet. Dus uh, daar was inderdaad wel wat frustratie. En dat is ook te begrijpen. Want hoe langer het duurt voor de expliciete steun van Europa herkomt hoe wankeler de positie van de Griekse regering op dit ogenblik wordt ja. En uh, dat, is, ja, dat, dat wil niemand natuurlijk. Nee. Uh, Leon Cornelissen, goedenavond van uh, Robeco, belegger. Goedenavond. Goedenavond, ja, u bent... Uh, Robeco is een dochter van de Rabobank. Uh, zit Robeco nog met veel geld in Griekenland? Nee. Niks? Dat is niet het geval. Nee. Nul? Uh, ja, waarschijnlijk wel nul. Nee. Waarschijnlijk nul uh, is, is kwijtschelding de oplossing? Kwijtschelding door de Nederlandse staat? <tus> Nou ja, door alle uh, eurolanden zou ik zeggen, maar ja, nu zit Griekenland op een doodlopende weg. Uh, de staatsschuldquote in 2013 wordt geraamd op 190% bwp. Van het bruto en, binnenlands product? Uh, van het bruto binnenlands product en dat is veel te hoog. Uh, dus het is niet realistisch uh, om er dan vanuit te gaan uh, dat die schuld ooit wordt terugbetaald. En <tie> het is het belang van iedereen denk ik om uh, Griekenland perspectief te bieden. En dus zou uh, een gedeeltelijke kwijtschelding een, een goed instrument zijn. Maar waarom gedeeltelijke kwijtschelding? Waarom niet alles kwijtschelden? Of worden Eigenlijk ze dan weer lui? Zijn jullie bang uh, dat, dat ze dan weer lui worden, de Grieken? Dat is natuurlijk wel het risico. Uh, maar er, er ligt, uh, naar verluid, volgens de Duitse de Spiegel... ligt er een uh, voorstel van het IMF en de Europese Centrale Bank... Uh, om een uh, kwijtschelding van 50% overheen te komen. En dan zou de schuldquote van... Uh, Griekenland, eh, onder bepaalde vooronderstelling uiteraard in 2020 zijn gedaald tot 70 van het BBP. Ja, dat, dat komt is in de houdbaar. Buurt van Nederland dan? Ja, dat is houdbaar. Dan, ja. uh, dan, dan heb je weer, uh, dan, dan komt er weer geloof in de toekomst. Ja. Dus die, ja, alles, de, de, niet alles, alles kwijtschelden, kwijtschelde, niet alles kwijtschelden om de druk op de ketel te houden, maar wel wat kwijtschelden om deze uitzichtloze herhaling van zetten. Te doorbreken? Ja, dat, uh, inderdaad. Al is de kans klein dat ze morgen zullen besluiten hoor, tot een uh, kwijtschelding. Uh, het lijkt er nu op dat de Duitse regering toch liever uh, de trucendoos uh, opentrekt. Uh, dus dan uh, moet je denken aan maatregelen als uh, Griekenland mag schuld uh, met korting terugkopen. Uh, ze hoeven minder rente te betalen. Ja. En de winst die de Europese Centrale Bank heeft gemaakt op de aankoop van Griekse obligaties, dat wordt alweer uh, teruggesluist naar Griekenland. Ja. Nou, dan kom je uit op de door de IMF gewenste 120 BBP in 2020. En dan kan Griekenland weer even verder. Maar even, Veel dus nog even een, vraag, een hele belangrijke vraag vind ik. Ziet u, want u bent een kenner... ziet u in Duitsland ook het klimaat langzamerhand een beetje veranderen... zoals het nu ook in Nederland zichtbaar wordt... het pleidooi van Teulings van vandaag... dat ook in Duitsland de krachten om gedeeltelijk kwijt te schelden... dat die ook een beetje uh, meer gehoord worden? Jazeker, want uh, oppositieleider uh, Steinbrück die heeft uh, dit weekend nog gezegd uh, uh, van de SPD. Ja. Uh, we moeten meer geduld hebben met Griekenland. En uh, we moeten de burgers gewoon uitleggen uh, dat er meer uh, geld uh, betaald moet worden. Ja. Nou, even naar Bruno in, in Athene. Bruno, uh, morgen komt die Eurogroep bijeen om over Griekenland te praten. Is er nu... Hoop bij de Grieken dat het morgen al besloten wordt, of realiseert iedereen zich in het land dat dat nog wel eens een proces van weken of misschien wel maanden is? Ja, men, men vermoedt inderdaad dat er toch nog een aantal uh, vertragingsmechanismen, zoals dat dan hier wordt beschouwd, uh, zullen, in, uh, zullen worden ingeroepen door Duitsland. Uh, want die kunnen het natuurlijk moeilijk gaan verkopen aan hun achterban om de Griekse schuld kwijt te schelden. Omdat uh, volgend jaar verkiezingen zijn in Duitsland. Dus dat is een van de redenen waarom men hier vermoedt dat men, dat men morgen niet tot een uh, oplossing zal komen. Maar uh, inderdaad de enige leefbare oplossing is om schuld kwijt te schelden. Want als je een, uh, een besparingsbeleid oplegt in tijden van zware economische recessie... Dan zie je, zoals dat hier gebeurt, ja. 7, 130 kwartalen aan een stuk recessie. Dat, dat is niet haalbaar. Je, je komt er gewoon niet uit op die manier. Nee. Leon Cornelissen van Robeco. Nog even over de politici, want dat oordeel wil ik toch ook wel graag horen. Drie jaar lang horen we, we gaan alles terugkrijgen. Misschien niet alle rente, maar toch alles krijgen we wel terug. Zijn de politici uh, wat, Griek, in de, uh, hè, wat, wat betreft de zaak van de Griekse schulden geloofwaardig? Minister als uh, bijvoorbeeld de jager... Nou, het blijkt uh, uh, in ieder geval uh, nu uh, dat dat uh, te, te optimistisch was. Uh, en uh, ja, je, je manoeuvreert jezelf ook in een lastige positie... als je je steeds verzekert van dit is, de laatste, uh, dit is de laatste keer. Terwijl je al uh, ziet aankomen dat er toch uh, meer geld bij moet. Ja. Wat zijn de verwachtingen, Bruno, uh, bij jouzelf zelf? Uh, gaat het morgen al wat opleveren of wachten? Nee, ik vermoed dat, uh, dat het echt pas uh, rond 3 december, wanneer er een eigenlijke eurogroep wordt gehouden, dat het dan pas een uh, oplossing uit de bus zal komen. Want morgen is het gewoon een, een, uh, uh, een, een speciale eurogroep, dus, dus, dus die was eigenlijk niet echt gepland. Um, en ik denk dat we dus nog even moeten wachten voor er een definitieve oplossing uit de bus zal komen. Ja, hey, uh, 3 december zeg je, uh, kennen jullie Sinterklaas in Athene? Uh, Sint-Nicolaas is gekend hier in Griekenland, maar ja. niet als de goedheilige man die cadeautjes komt geven. Die cadeautjes komt geven zo'n beetje op Sinterklaasavond richting 4 december, dat niet. Nee, ons dat zou het niet een maar misschien kunnen ze nu, hem, uh, kunnen ze nu weten leren wie het is. Ja, ja. Je, je, ga het verhaal, ga de mythe van Sint-Nicolaas daar uitleggen hoe wij hem in Nederland vieren. Um, tot slot, wat is uw verwachting, meneer Leon Cornelis van Robeco? Ook inderdaad een dag of tien nog, of langer? Nee, ik, ik, ik denk dat er wel de wens is om het over de Duitse verkiezingen heen te tillen. Maar die zijn natuurlijk nog ver weg. Wanneer zijn die? De herfst van 2013, de datum is nog niet vastgesteld. Oh, oh. Nou, als de Grieken dit horen, dan uh, storten ze in de volgende depressie. <laughs> maar het feit dat er al beweging is in Duitsland... Uh, en, en dat het op een gegeven moment tot kwijtschelding zal komen, dat is uh, misschien al uh, voldoende... Hoor, voor een, uh, een vertrouwensherstel. Goed. Leon Cornelissen van Robeco, dankjewel. En Bruno Tassago, journalist uh, in Athene, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en dan uh, ga ik even naar een uh, stukje vinyl dat in mijn hand ligt. Ik uh, liep uh, gisteren uh, over de cd- en platenbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. Uh, het schijnt de grootste tweedehands platen en cd-beurs van de wereld te zijn. En daar tikte ik als voorzitter, nee, oprichter van het Sam-Koek-genootschap... een uh, dead good news uit 1962 op de kop. En ik wil jullie daarvan uh, op weg naar de uh, 26 e november... toch maar iets laten horen... A Change is Gonna Come is het nummer dat op die LP staat. Ik doe hem in de vinylversie, dus je hoort de kraakjes erop. En het was van Sam Cooke zijn bijdrage aan uh, ja, een beter Amerika... met minder rassendiscriminatie. En uh, zoals iedereen weet gebruikte Obama vier jaar geleden... en ook bij deze verkiezingscampagne het nummer als een soort lijflied. A Change is Gonna Come van Sam Cooke, 1962.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 Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change gonna come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 I say, brother, help me, please, but he winds up knocking me. Time ah, prachtig met die Franse Horen waarmee dat nummer opent en eh... Sam Cooke schreef het eigenlijk in no time, in twee uur... en het was het zwarte antwoord op Bob Dylan's Times They Are Changing... en het droeg bij aan de veranderingen in de Verenigde Staten... Ja, vandaag begon wereldwijd de themaweek Why poverty. Hoezo armoede heet het in Nederland bij de publieke omroep. 70 omroepen wereldwijd met een bereik van een half miljard kijkers maken programma's over armoede. Een probleem met een hoofdletter A, dat mag ik wel zeggen. Het oog zoomt vanavond in op Oost-Groningen. Drie gemeenten uit die regio staan in de lijst van tien armste gemeenten. Dat zijn Stadskanaal, Oldambt en Pekela. Uh, allereerst spreek ik met Pieter Tordwaar. Goedenavond, hoogleraar economische geografie... aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Tordwaar, hoe groot is die armoede in Oost-Groningen eigenlijk? Nou ja, het is of van, van oudsher een gebied wat uh, uh, relatief arm is. Wat, wat minder rijk. Die verschillen met zijn ook weer niet zo groot en ze lopen wel heel langzaam wat in. Dus het was, vroeger waren de verschillen nog veel groter. Vroeger ja. waren de verschillen ja, ja, ja, ja. tussen uh, Oost-Groningen? Ja, een half eeuw geleden was echt, het ja. noorden van Nederland was echt nog een stuk er, uh, armer dan de rest van het land. Dus de afstand tussen Oost-Groningen en de rest van Nederland was groter, is ja. kleiner geworden? is heel, gaande, heel langzaam kleiner geworden. Ja. Aan de telefoon ook Henny Hemmes. Uh, goedenavond, meneer Hemmes. Ja, u bent uh, namens de SP, wethouder Sociale Zaken in Pekela... Hè, de gemeente met het laagste gemiddeld inkomen van Nederland. Weet u het uit uw hoofd, precies het gemiddeld inkomen in Pekela? Ik denk dat het zo'n 120.000 euro is. Nou, heel goed. Het is 19.700 euro. Ja. En wat denkt u nou, meneer Hemmers, tot uh, Roosendaal bij Arnhem... de rijkste gemeente van Nederland, hoe hoog het inkomen uh, daar is? Nou, dat is allemaal tussen wel tussen 35.000 euro zit. Ja, 39.600. Ja, dat ja. Nou, bent u wethouder sociale zaken in de armste gemeente? U bent van de SP, bij uitstek een armoedebestrijder. Hoe voelt dat? Uh, dat is altijd een mooie uitdaging. Dat is een geweldige taak voor de SP. Weggericht. Dat is ook voor de wethouder van de SP hier in Pekelijn. Om de sociaalste gemeente van Nederland te blijven. En, uh, vorig jaar hadden we een onderzoek van de En daar werden wij als tweede sociaalste gemeente van Nederland uh, uitgekozen. Dus ik denk dat wij het, uh, dat we het goed doen in Pekelijn. Maar waar blijkt dat dan uit? Hoe sociaal bent u dan in Pekelijn? Ja. Nou, de mensen die het dus echt moeilijk hebben, dat wij die in elk geval uh, proberen uh, in de benen te houden. En we hebben natuurlijk veel mensen uh, die in de, sociale, uh, in, de, in de bijstand zitten. Nou ja, die moeten ze nu een steuntje in de rug geven, want uh, die mensen hebben het moeilijk. Ja, en, daar, en daar heeft u nog een beetje gemeentegeld voor dan? Gelukkig, nu nog wel, alleen ik vrees met vrees dat de, de, de, het, het nieuwe kabinetsbeleid dat het, uh, na 2014 afgelopen is. Nou, ga ik eens even toch naar meneer Tourdois, want u heeft daarvoor gestudeerd. Hè? Sociale geografiek, ga me niet vragen wat het is. Maar u heeft het onderzocht. Verklaart u nou eens hoe het komt. Verklaart u eens dat lage inkomen, dat lage gemiddelde inkomen in Pekela. Ja, het, is, uh, het heeft vooral te maken met uh, dat uh, uh, jongeren... en, en ook laat zeggen zo, mensen tussen de 18 en de 35 jaar... die trekken in, uh, in Pekela en andere gemeenten in, in Noordoost-Groningen... en ook wat andere gemeenten in, in het land, die trekken weg. Uh, omdat de vooruitzichten op de arbeidsmarkt... die zijn toch wat minder goed dan in, in Groningen... en in het gebied van Groningen naar Heerenveen en naar Assen... Dus je ziet dat het, het economisch zwaartepunt zich in het, in het noorden wat verschuift naar de, naar de grote steden. En met name zo de driehoek heerenveen uh, Groningen assen. Dus ontgroening, vergrijzing ja, en leeglopen. Ja, ja, en wat je ziet is dat de mensen die dus goede kansen maken op de arbeidsmarkt. Uh, die, een, een, uh, die, die trekken dan uh, toch wat eerder weg. En ja, de mensen die overblijven, die maken dus ook die hebben wat minder goede kansen op die arbeidsmarkt in Groningen en, en ten zuiden daarvan. Maar dan wil ik meteen aan uh, Henny Hemmes vragen. Als dat zo is wat meneer Toordwaar, hoogleraar, zegt, dan moeten de achterblijvers een gevoel hebben, misschien wel krijgen, van ik ben eigenlijk een beetje een loser dat ik hier nog woon in Pekela. Nou ja, ja het, het, het, het dat sluit er natuurlijk wel een beetje in. En, uh, maar goed, dat heeft ook te maken dat we al een aantal jaren aan de gang is, nu is het thuis. En ja, steeds sommigen wel eens boven krijgen. En het geeft ook wel een gevoel van saamhorigheid. En dat is wel weer mooi te zien. Dat de solidariteit tussen de mensen in wel een stuk groter is, denk ik. dan als in de eruit staat. Dat is ja, dat is een hele mooie vaststelling. Solidariteit. Pieter Tordwaar, reageer daar eens op. Ja, solidariteit nee, dat, dat in Pekela. Nee, dat is zo. Kijk, je hebt andere gebieden in Nederland. Hè. Neem nou bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid. Er wonen 200.000 mensen. het inkomen is erg laag. Dat zit ongeveer op 11.500, dus dat is nog lager in, in, in Pekela. Maar dat is natuurlijk niet een gemeente. Hè. Dat ligt dan weer binnen die stad. Maar daar, daar zie je, daar is veel minder solidariteit. Daar zie je dus, hè. Het leven is daar meer anoniem. Je zit in, die, in de gemeente, ook in, in een meer armoedig gemeente... In Nederland. Nederland zie je vaak wel dat er uh, een sterke gemeenschapszin is en dat mensen goed worden opgevangen. En de armoede is daar ook veel minder zichtbaar. Ja. Nou, was Pekela. Uh, ik ken het dorp natuurlijk, meneer Hemmes, als het dorp ook van de, de CPN. Die uh, streed voor de rechten van de arbeiders in de strookkartonfabrieken. Strookkartonfabrieken zijn, als ik het goed heb, allemaal gesloten. Hè? Er zijn nog een paar, doen het oh. de er zijn nog een paar. Maar het toch, is toch wel. We dat nog 3,500 mensen in de katoenindustrie. Dat worden er ja. ongeveer 300. Dus dat is wel een stukje Die is weggegaan. We hebben natuurlijk te maken met een, een, een populatie. dat de hoog op vrije weg dus ook echt een hele grote groep mensen die in de, de, de SW zitten. In de WSW, ja? Ja, en dat is een volgend probleem. Je hebt er allemaal nog een redelijk inkomen. Maar als de, de kabinetsplan uh, doorgaat met de participatie, dat, dan wordt het echt de ondergang van de oost -Sanling. Ja. om even na te geven wat de verschillen zijn. Ja, u zit meteen ja te knikken en nou, u, dat u zegt probleem. ook ja, meneer Nou, dat is, is natuurlijk een probleem. Het, het, uh, uh, uh, ook, ook dit kabinet decentraliseert natuurlijk nog meer naar die gemeenten toe. En gemeenten uh, uh, met een relatief laag opgeleide broersvolk en veel armoede... Die, die krijgen dan ineens wel enorm voor, voor hun kiezen. En ze hebben sowieso al niet veel te spenderen, dus dat is best lastig. Ja. Dat klopt, ja. Dat is echt lastig. Je, je moet dit solidair op het gebied van een provincie en het beginnen te regelen, ja. En dat zit er nu met deze aanstaande kabinetsplannen zit dat er niet in. Nee, maar aan de andere kant kan er ook wel. Er zijn ook wel kansen hoor in dat gebied. Uh, er gebeurt heel veel in, in noordoost Groningen. Er is een groot energiecomplex uh, bij Delfsijl om de hele Eensmond, Dat gaat goed. Uh, maar daar uh, werken we heel veel, bijvoorbeeld ja. uh, Poolse bouwvakkers. Daar daar nou, dat is, dat is een beetje het punt. In, in dat soort streken daar, uh, zie je dat uh, uh, technische bedrijven, hè, en, en natuurlijk ook de agrarische sector, die is best vitaal, maar die vragen om technische scholde mensen. En uh, ik laat het zeggen, de, de dienstensector zit in de grote stad. Uh, dus daar zitten de gezondheidszorg, maar ook de accountants. En, en laten we zeggen, de meer landelijke gebieden. Die, die zijn op zich voor technische bedrijvigheid heel geschikt. Ja. Maar die beroepsbevolking moet dan. De die, die jongeren moeten dan technische studies en, en, en tegen MBO gaan, gaan doen. En dat gebeurt te weinig. Dat zul je heel sterk moeten gaan stimuleren. En, en, en dan haalt die, die bedrijven inderdaad de mensen uit Polen, want daar heb je veel uh, goed geschoold personeel. Dat is zo. Ja. En het gaat niet alleen om Oost-Groningen. Want er zijn dus drie gemeenten uit Oost-Groningen... Ja. in die top tien van armste Nederlandse gemeenten. Maar Friesland staat erin met ja. ook nog eens vier gemeenten. Ja, dat is exact dat is hetzelfde verschijnsel. Een, hetzelfde verschijnsel? Ja, exact hetzelfde verschijnsel. Ook daar zie je dat uh, de, de, de dienstensector zich... met name in de grote steden en grote gemeenten... Drachten, Heerenveen en zo, dat zijn allemaal rijke steden. Maar de kleine dorpen... en met name ook de... Laat niet de kleinste dorpen, want die trekken dan vaak weer ook weer rijke forensen aan. Maar zo inderdaad gemeenten zo van 10.000, 15.000 inwoners... Die, uh, die kunnen het dan heel erg moeilijk krijgen. Omdat, ja, die, die lopen voor een deel leeg. Ja. Henny Hemmes, uh, SP-wethouder. Zie je het... Ik, ik ben meerdere keren in Pekela geweest... maar de laatste vijf, zes jaar niet meer. Vindt u, de, vindt u dat je... Ja, ik moet weer een keer komen? Ja. Ik kom weer een keer langs. Ik kom weer een keer... Maar toch een vraag aan u. Ziet u op straat, uh, uh, ziet u in de supermarkt, in de kerk of in de gemeenschapshuis... zie je het aan de mensen dat, er, dat het een arme gemeente is? Wat ik wel zie, is over wel al sociale zaken. En dat is natuurlijk het de voordeel, ook het nadeel van een klein dorp... dat je de echte problemen die krijgt je je bij het bureau langs. Dus ik zie in een keer als geboren en het bijna iedereen. Dus ik zie wel uh, gezinnen die dus al de problemen zitten En ik zie dus inderdaad armoede bij uh, mensen die in de schuldhulpverlening... Gezinnen die rond moeten komen van 30, 40 euro in de week, ja, daar maak ik me wel zorgen over. En met name de kinderen die dus niet uh, gezonde voedsel krijgen wat ze nodig hebben. Dus daar ligt wel een probleem. Ze je niet de armoede die ik net heb gezien bij de documentaire over uh, andere tijden, uh, over de, de, de Jordaan voor een uh, aantal jaren terug. Maar bij het maken ons we wel zorgen. Ik maak me uh, zeker zorgen als, uh, als er geen werkgelegenheid deze kan op En als we ook nog eens een keer de WSW gaan afbreken. En ook nog eens een keer uh, de bijzondere bijstand, uh, gaan we daar maak ik me wel zorgen over. Een hele grote groep mensen in Pekelaar. Ja, en niet toch... alleen in Pekelaar, maar de hele Oostscholing eigenlijk wel. Ja, om toch uh, positief af te sluiten wil ik nou Ja, laten pie... we dat vooral doen. Ja, ja, nee, dan wil ik daarom u, een van uw. Uw eerste waarneming, meneer Hemmes, dat wil ik aan meneer Tordwaar voorleggen. Ja, ja. Is inderdaad de solidariteit waar de pekelder... Hè, zo noemt hij zichzelf, een origineel ja. geboren man uit Pekela... Ja. waar de pekelder Henny Hemmes over spreekt, solidariteit is hier groter. Is dat toch in de basis de kracht van de ja, gemeente? Ja, absoluut, absoluut. Dat is de kracht van het platteland. Dat is de kracht van de, van de kleinere gemeente. En, en dat kun je ook uitnutten door bedrijvigheid te stimuleren. Ook het midden- en kleinbedrijf voelt zich op zich in zo'n omgeving heel goed thuis. Dus dat, dat is, daar moet je aan werken. Je moet werken aan de, aan de, aan de uh, weerbaarheid van de mensen en opleidingsniveaus. En, en zorgen dat je jongeren vasthoudt. Kijken of je toch ook een, een, een goede mbo-opleiding misschien ja. kan organiseren... met een aantal uh, gemeenten samen. Ja. En, en zo kun je er samen aan werken. En zie je dat andere streken in Nederland zich ook heel erg goed hebben ontwikkeld. Die vroeger arm waren. Kijk bijvoorbeeld het gebied van ja. de Peel. Dat was ook altijd zo'n arm gebied. Ja, dat is nu een, een enorm vleuringend gebied. En die exporteren naar de hele wereld toe met landbouwproducten. Goed, nou hartstikke goed om dat te horen. En uh, ik zeg tegen u, Pieter Doorwaar, en tegen Henny Hemmers... er is armoede in Pekela, ja. maar er is ook optimisme. Ja. Gelukkig wel. Dank u wel, heren. Dank u wel voor deze toelichting op uh, oude en nieuwe Pekela... gemeente Pekela, de armste gemeente van Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Oké, okay, graag gedaan.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 Ja, dat was uh, Ryan Adams met uh, Lucky Now single uit september vorig jaar kondigde in het begin van dit oog aan... dat we stilstaan bij magische momenten in de Nederlandse televisiegeschiedenis... en wel bij één magisch moment in de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dat heeft alles te maken met een feest... dat morgen in Arnhem wordt gehouden in het dorp. Morgen is het, vijftig jaar geleden... dat Mies Bouwman de marathonuitzending begon om geld in te zamelen. Ik vond dat een magische televisiedag, 26 november 1962... 26 november, wat ons betreft rijden er lege treinen, want iedere Nederlander zit te kijken natuurlijk. Het stroomt, het stroomt. Kijk eens naar de huzaren, ze mogen het wel niet, maar het is toch fantastisch. We halen een gulden in Emmers en u, u heeft ook nog steeds maar meer. Oh, we krijgen een barometer van het KNMI in de beeld. Wat zijn we toch eigenlijk een eigenaardig volk, hè? Ja. Dat ben u zo mee. Zeggen: We hebben vijf we hebben zuilen, 36 godsdiensten, 147 politieke partijen. één bedrag en één dorp. En, er is echt een heel groot moment. En het spijt me dat ik zelfs u daarvoor laat wachten. Maar dames en heren, we zijn de 10 miljoen gepasseerd. Ja, 26 november 1962. Goedenavond, mis Bouwman. Hallo. Zei ik iets te veel toen ik zei... een van de magische momenten in de Nederlandse televisiegeschiedenis? Nou, ik geloof dat je wel gelijk hebt, ja. Ja? En in mijn televisieleven in ieder geval. Ja, in, in uw televisieleven, maar ook in het leven van... de hele Nederlandse samenleving. En die uh, televisie bond al de mensen met aan elkaar. En u was het gezicht daarvan? Ja. Ja, dat was ik. En dat ben ik nog eigenlijk, geloof ik. Ik was vandaag in het dorp. En dan is het wel hartverwarmend, hoor. Zo ongelooflijk hartelijk en lief en, en, en blij de mensen zijn om je weer even te zien. Ik kom er niet vaak. Dus als je dan een keer verschijnt, dan is dat uh, een moment, denk ik. Ja, ik weet het ook niet, hoor. Ja. Maar ik in ieder geval heb het als een, een prachtige dag vandaag ook weer ervaren. En morgen nog één, hè. Ja. Want we zijn toen 24 uur doorgegaan. Dus het is nu 26 en 27 november. Ja, ja. Nou was ik een kijkertje van elf jaar in die <kijkt> tijd. En ja. het, het heeft op mij een grote indruk gemaakt. Ik kan me moeiteloos voor de geest halen... hoe ik als jongetje van elf uh, in grote opwinding naar huis fietste... <kijkt> in de gedachte, ik moet met nog een paar luciferdoosjes naar het postkantoor gaan. En ik ga bij de mensen thuis... Uh, er werkten ook mensen bij ons in huis... en uh, bij de buurt ga ik geld halen... en dan met dat luciferdoosje naar het postkantoor toe. Ik zal... En is dat gelukt? Dat is gelukt, dat is gelukt. Maar die opwinding die kan ik nog ja. terughalen. Dat ik voor het <tie> eerst misschien wel bewust was dat je met z'n allen iets kan betekenen voor uh, mensen die iets nodig hebben. Ja. En uh, nu je dat luciferdoosje noemt... dat was dus een idee, een briljant idee van Geert Elvrich. dat uh, bracht dus maar even zes miljoen op. Toen was er nog geen programma geweest eigenlijk. Een prachtige documentaire van Hans Keller. Daarna zei ik, nou nou gaan we maar beginnen. Uh, u heeft vast nog wel een luciferdoosje. Gooi de Lucifer eruit en stop er wat geld in. Veel of weinig, het maakt niet uit. En breng het naar de kruidenier of het benzinestation. Nou, we hebben het geweten hoor zes miljoen gulden. Ja. Dat is toch ongelooflijk? In kwartjes dubbeltjes en soms gevouwen briefjes... Ja, uh, zat ja. dat in die lucifer doosjes. Zo ben ik ook naar het postkantoor gegaan. Maar wat <laughs> ik me ook herinner, ik weet niet of, of u zich dat herinnert... want u zat in de rij... maar er hing een andere sfeer op straat dan alle andere dagen. Ja, dat heb ik dus niet gezien. Nee, ik, uh, ik, ik stond daar gewoon. En uh, we startten... En, en wat er allemaal in het land gebeurde, ja, er waren wel teams eh, die, die reportagetjes maakten. Maar het, het was niet zo dat je dacht van, oh, het hele land staat op zijn kop. Dat gingen we wel merken, maar eigenlijk pas na de nachten, de volgende ochtend. En toen was er ook zoiets in het land, geloof ik, van, staat Mister nou nog? Nou, ja. dan blijven we kijken of dan geven we wat. Ja. Ja, Zou maar... deze, deze dag, die 26 november 1962... in mijn herinnering... misschien maak ik hem te groot, hoor. dan moet u het maar zeggen... maar ik ken weinig andere momenten <kwijden> in mijn leven in Nederland... waarin de saamhorigheid zo goed voelbaar was... over alle verschillen heen. Is dat een goede herinnering of overdrijf ik? Nee, ik geloof niet dat je overdrijft. <laughs> nee, ik geloof echt dat, dat er toen iets was wat ik daarna nooit meer zo ervaren heb... en ook niet van andere mensen heb gehoord. Van, uh, uh, dat was net als toen. Ze zeggen het wel eens in de voorbereiding... we gaan net zoiets doen als open het dorp. En dan denk ik, ja jongens, maar de tijden zijn veranderd... en acties worden niet meer zo opgezet als we toen deden. Want de, die actie was nauwelijks opgezet. Hè? Ja, wel goed voorbereid in de zin van die kruideniers... en die uh, uh, benzinestations waar, waar je geld aan konden geven. Maar, en we hadden ook wel wel een lijstje met artiesten die zouden optreden. Maar het, het, het was niet zo als, als nu, dat, dat er een, een bureau ingehuurd wordt. Het was veel gaat. spontaner allemaal. Ja, het, het, het, het gebeurde gewoon. Veel want, echter. Het, ja, want de grote artiesten, hè, noem ze maar op, uh, Wim, uh, kan, de, Wim Kan. Worden het Wim Kan, ja. Ja, nou, Toon Hermans, uh, Rudi Karel, Wim Sondervel. Het kwam allemaal. En, en we hadden ze wel in het begin uitgenodigd, maar ze vonden het een belachelijk idee. En hoe ik het in mijn hersens haalde om 24 uur op dat scherm te willen staan. Nou, zij durfden er nog bij wijze van spreken geen half uur op. In die tijd heb ik het dus, hè? Ja, ja, nou, ja. <coughs> ja, dus en dat het toch... eigenlijk omdat je dus heel weinig voorbereiding had... en ook niet belast was met allemaal organisatiebureaus en vette nee. rapporten. <kwijnt> heb je het gedaan? En daarom is het misschien wel zo goed gelukt, omdat er, het zo het spontaan ook. was. Het, het was echt recht uit het hart. Niet alleen van ons, maar, maar van iedereen die het gaf. En ja, het, het, het, het, het blijkt gewoon... Het, het, het, het ga alle andere acties maar na. Ik bedoel, ik wil niks vervelends daarover zeggen, maar ze zijn anders. Nou, laat laat zijn... ik een paar voorbeelden noemen. Het Rode ja. Kruis heeft bepaalde acties... Foster Parents organiseert van die avonden... en koopt dan zendtijd bij een publieke omroep. Glazen Huis ja. van 3FM... Eh, Alp du De berg in Frankrijk opklimmen in de strijd tegen kanker. Wat, wat zijn uw gedachten daarbij, mevrouw Wamel? Of mis <laughs> ja, moet ik, ik zeggen, mies. Ja, hoor, zeg maar mies. Wij kennen elkaar al heel lang, van heel lang geleden. Maar, uh, Ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om over andere uh, acties te spreken. Ik heb trouwens na Opener Dorp ook nog aan acties meegewerkt. Maar ik begon het verschil zo ontzettend te voelen. En wat ik het jammerlijkste vind, is dat. Nederlanders zijn geweldig gul, dus die geven. Maar je hoort nooit meer iets van het resultaat. Althans heel weinig. Je ziet wel eens uh, een presentator die nog een keer daar naartoe gaat... in een ver wegland En dan uh, naast een bootje staan, wat we dan gegeven hebben. Maar ja, dat is toch niet de voldoening die je mag, best mag krijgen... Uh, voor, voor dat waarvoor je je ingezet hebt en waarvoor je je gegeven hebt. Ja. Um, nog één, misschien een veel te grote vraag, hoor. maar uh, vindt u de maatschappij op dit punt dus eigenlijk uh, weinig veranderd? De Nederlanders zijn nog steeds gul, ja. ze laten hun hart spreken, we ja. willen graag delen, we willen solidair zijn met de rest van de wereld, maar je zou de resultaten eens wat beter boven water moeten zien te krijgen. Ja, want ik, ik was nou vandaag daar weer in het dorp. Hè? Ja. <coughs> Sorry. <coughs> het is toch ongelooflijk dat je door een uitzending... een hele lange dan wel... maar dat je gewoon even daar naartoe kan gaan... en kan kijken wat er met jouw geld is gebeurd. En na die vijftig jaar staat het er nog. En het wordt nu gerenoveerd. Ik heb vandaag de modelwoning ook gezien. Paswoning heet dat dan. Ja. Daar mogen De bewoners hebben daar zelf alle kanten over meegesproken, die gaan er ook zelf in zitten een paar dagen, om te kijken of het allemaal bevalt. Nou ja, het is zo high-tech, heet dat, geloof ik. Ongelooflijk, <lacht> want, ja, ja, ik ben daar heel slecht in, hoor, in de techniek, maar prachtig en, en mooi van, van kleur en van vorm en, nou, je, wanden die kunnen verschuiven, een, een, televisie waarop, of nou, ik weet, ja, is dat een televisie, ik geloof het wel, waar, waarop staat wanneer ze hun pillen moeten innemen. Nou ja, het is, Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk mooi. Nog één persoonlijke vraag aan u. Dat engagement dat u toen tentoonspreidde. heel spontaan en dus niet uh, met uh, allemaal ingewikkelde voorbereidingen. Dat engagement, heeft u dat voldoende in de rest van uw carrière kunnen tonen? Of was dat uh, niet een, een groot onderwerp voor u? Je, je engagement tonen. <kijst> ja, nee, dat, dat, dat, dat, uh, dat kun je niet vergelijken. Dat stond helemaal apart. Die, die, die uh, 24 uur. En uh, wat. Uh, kijk, het. Uh, wat ik echt wil benadrukken is dat het een idee van dokter Klapwijk was. Hè? Ja. Want iedereen schuift dat nou maar mijn kant op. Nee, maar, het is en, zo en, maar het was een, het is... een idee van dokter Klapwijk. Ja. En het, het, het is gerealiseerd. Maar ja, om, om daar nu in in andere uitzendingen nee. uh, een, een la open te trekken. Ik heb gewoon op mijn gevoel televisie gemaakt, televisie mijn, gemaakt. mijn hele leven lang. Mag ik nog één uh, vraag stellen dan? Want van, nee, we moeten naar het overlijden van Simeon Tenot. Hele korte vraag. Ik ja. heb gehoord dat u een paar keer het oog heeft gepresenteerd. Waarom bent u niet doorgegaan met het presenteren van het oog, mevrouw Bouwman? Ik ben hier gevraagd. Jawel, u heeft het een paar keer gedaan. Ja, maar daarna niet meer hoor. Ben en waarom niet? Gevraagd. Ja, ik denk dat ik het niet zo goed deed. U denkt dat u niet <laughs> zo goed kijkt? Ja, dat vind ik het is, heel, heel reëel. Dit is een vorm van bescheidenheid die ik nee, bij een, een gelauwerde televisiepersoonlijkheid van inmiddels 82 jaar waardeer. Mag ik u zeer bedanken en u morgen een prachtige dag daar wensen, want u gaat er morgen naartoe, mevrouw ja. Bouwman. Uh, ja. Uh, dank u wel en voor straks wel trusten. Ja, dag Kees. Vanavond werd dus bekend dat in een ziekenhuis in Alkmaar Simeon Ten Holt, componist, is overleden. Simeon Ten Holt is vooral bekend van de volgende muziek. Telefoon, Polo de Haas, pianist, uh, bevriend met Simeon ten Holt, uh, vandaag op 89-jarige leeftijd overleden. Allereerst gecondoleerd, meneer de Haas. Dankjewel, dankjewel. Uh, uh, heeft u uh, Simeon ten Holt de laatste weken, maanden, dagen nog ontmoet? Nou, ik heb hem uh, toevallig, of misschien minder toevallig, uh, woensdag uh, aan de telefoon gehad. Ik zag hem heel vaak en uh, uh, ik had hem nu een tijdje niet gesproken. Dus ik heb hem woensdag uh, even gebeld. En toen uh, had ik hem... Ja, hij was een beetje... Het was in de ochtend nog. Hij had slecht geslapen en voelde zich niet zo goed. Toen hebben we een beetje gepraat over van alles en nog wat. Over de voorbereidingen van zijn 90 verjaardag in januari. En daar heb ik hem een beetje over verteld. Over dat een aantal pianisten en... en ...andere uh, vrienden en kennissen een libra amicorum amicor hebben samengesteld. Nou, daar was hij heel erg blij mee. Hij, mm. hij, hij zei, nou, ik ben een stuk vader, ik voel me een heel stuk beter. Ja. Nou, dat, uh, dat deed me deugd om dat uh, te horen van hem. Mooi, Dat bijzonder. was het laatste eigenlijk. Goh, heel bijzonder. U... Ja. Zijn belangrijkste en zijn, belangrijkste, zijn grootste stuk is de Canto Ostinato. Ja. Misschien bij een publiek niet bekend... maar bij een hele grote schare uh, liefhebbers... Ja. heeft het bijna een, een, een status gekregen het stuk. Heeft u het zelf vaak gespeeld, Canto Ostinato? Ik heb het heel vaak gespeeld, ja, samen met Kees Wieringa. Ja, wat is de schoonheid van Canto Ostinato? Wat is de schoonheid? Dat is natuurlijk een, een, een, een moeilijk en zeer rekbaar begrip... Hij is eigenlijk helemaal vanuit de uh, uh, atonale muziek. is hij naar de tonale muziek gedraaid. En, ja, en, die, en, en de harmonieën daarvan zijn gestoeld op de klassieke overlevering. En daar, daar schaamden die zich ook helemaal niet voor. En ja. het, het is, daardoor is het uh, ja, heel, erg, heel erg pakkend. En mensen zijn er diep van onder de indruk, want ja. het, het, het is een soort herinnering die ze. Die ze krijgen daarvan. Ja, gisteravond stond Kanto Ossinato bij ons thuis op. Ja. En ja, met enige regelmaat zetten we het op. En het heeft bijna een soort, hoe zeg ik dat, uh, niet hallucinerende werking, maar je komt in een bepaalde trance, kan je er bijna doorkomen. Door, komen, door ja. die enorme herhaling. Heeft u dat ook wel eens ervaren? Dat heb ik ook. Ja, het heeft een magie in zich zitten. En uh, als, als wij het spelen, Kees en ik, dan. Uh, ja, dan vergeet je ook de tijd. Het publiek ook, hoor. Het publiek vergeet de tijd ook. Dat duurt, duurt zo twee uur als je het gaat spelen. En ik heb altijd een, een klokje daarnaast liggen... want anders dan weet ik dat ik de tijd helemaal kwijtraak. Ja, nou, dat is één van de elementen uit het stuk Kante Ostinato. Ik ben u zeer erkentelijk, meneer Polo de Haas... dat u nog maar zo kort, want ook u heeft het pas vanavond gehoord... dat uw dierbare vriend Simeon ten Holt is overleden. Ik dank u zeer dat u even in het oog wilde komen... om ja. uh, iets nou. te bespiegelen op de persoon en het stuk... Oké, okay, ik heb het ook maar net gehoord en ik ben blij dat ik er iets uh, nog heb uh, over kunnen zeggen. Dank u wel. Geen dank. En daarmee zijn we aan het eind van dit oog gekomen. Morgen Eva Jinek en ik hoop dat u ook binnenkort eens opzet. Goedenavond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1.